Ik zing hier alleen maar woorden, stomme letters op een rij. En of ik ze schreeuw of luister, ze zullen altijd een beschrijving zijn. En met hoeveel letters schrijf je pijn? Met hoeveel zinnen maak je vrijheid, in welke letters schuilt verraad? verhaal? Met welke woorden pleeg je moorden, hoe beschrijf je haat? Hoe schrijf je de lucht van lijken, het geluid van luchten? En welke letters hebben hongen? hoe beschrijf je haat? Blijven alsmaar stomme woorden, ik gebruik er een heleboel Maar al bal ik bij de vuisten, ze dekken nooit wat ik bedoel Hoeveel letters heeft gevoel De moeders lopen rond het plein, vragen zich af waar hun mannen en kinderen Ik, ik zing mijn stomme woorden netjes open rijn. En dan herhaal ik ze duizendmalen, ze zullen altijd een leugen zijn. Want in welke letters zit pijn? Welke woorden vang je angst, de vlucht vanuit je laag? letters hebben een Die je niet beschrijven kan Dus ik zing stom mijn mooie woorden In de maat en keurig op Rijn En dan herhaal ik ze duizend malen Ik zal altijd een leugenaar zijn Want ik ken de woorden ze kennen geen bij